Het cameratoezicht bij slachthuizen moet worden uitgebreid. Minister Schouten wil dat opgenomen beelden automatisch terechtkomen bij de Nederlandse Voedsel- en Wareautoriteit. Er loopt al een proef met zulk toezicht bij drie bedrijven, maar de minister roept andere slachterijen op zich erbij aan te sluiten. Op die manier wil zij misstanden in de vleesindustrie tegengaan. De film Bankier van het Verzet wordt de Nederlandse inzending voor de Oscars. Een selectiecommissie heeft hem gekozen uit negen aanmeldingen. Bankier van het verzet vertelt het waargebeurde verhaal van de bankier Walraven van Hal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bedacht hij een manier om het verzet te financieren. De film is genomineerd voor 12 gouden kalveren. Waaronder die voor beste film, beste regie en beste mannelijke hoofdrol. Het weer later vanavond en vannacht nieuwe buien. Morgen trekken de buien naar het oosten weg en vanuit het westen nu en dan zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend is het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.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 Die kop is er ook af. Umbrella in de wind. Nou, die hadden we denk ik vandaag toch wel een beetje nodig. Met de regen die vanmorgen is gevallen. Ik zal even de details besparen als postbezorger. Maar gisteren ben ik even op pad geweest. Nou, ik had het zwaar hoor. Ik bedoel, dat moet je dus de week van de krant doen. Zijn van die enveloppen waar de krant dan gepromoot wordt. Ik had ze in een plastic tas. Geen één is er droog overgekomen, kan ik je vertellen. Dus er zullen wel mensen in de buurt waar Ruud Houweling, woont. Daar heb ik het over. Dus die mensen die mogen klagen. En, want daar heb ik de post gelopen. Dus Ruud, als je zit te luisteren... Het is mijn schuld. <lacht> Ruud is ook geweest, dus maar goed. Um, en Brown Line Wind, dat is de link die ik maakte... van uh, Bloom Illusion. Die begon deze 6 september, de eerste donderdag... van uh, een nieuwe... Herfst zou je kunnen zeggen. Hoewel, als ik de temperaturen kijk, dan valt het nog best wel mee. Het is eerlijk gezegd denk ik heb je nog een beetje het idee... dat we nog een beetje in augustus zitten. Het, het is dus nog van, het, van dat weer. Maar goed, dat zal niet lang meer blijven. Want de dagen worden steeds korter. En de avonden en nachten worden steeds langer. Maar we hebben natuurlijk weer muziek. Dat zal één keer in de maand zullen we dat proberen voor elkaar te krijgen... En dit is, uh, ja, die nu aan de andere kant van mij zit, is Chris Hof. Goedenavond. Hoi, hoi, hoi. hoi. We hebben Huis aan de Rivier hebben we al een paar keer gespeeld. Leuk. Want uh, ik kreeg een mailtje en zou je daar aandacht aan willen besteden? Het agentschap waar ik mee in verbinding sta, die, uh, die kwam daarmee. Dus ja, ik heb even zitten luisteren en ik denk, het klinkt fris. Je. Ben je in uh, het muziekwereld muziekwereldje al een beetje thuis? Uh, nou, ja. niet, nou in, in Of ben je de... niet van oorsprong een halemer? Nou, ik voel me inmiddels wel Haarlemmer. Ik woon ja. nu bijna tien jaar. Ah, dan... Maar ik ben van oorsprong toch wel... Ik kom van het platteland, hè. He. Ja, waar kom je vandaan? Groningen. Groningen? Groningen. Groningen? In alles hand is Over Groningen gesproken. Daar uh, ja. komt uh, ook heel uh, goede muziek uh, vandaan. Absoluut. Meadow Heb je daar alles van gehoord? Nee. Nee. Nou, dan gaan we die straks even draaien. Ja, want uh, want ja. dat is voor mij eigenlijk de single. Nou, weet je wat, ik ga hem erbij pakken gewoon. Ja, dat want uh, uh, um, dat is, uh, dat is, daar kwam ik ook mee. Dat is weer via een ander agentschap gegaan. Uh, maar die kwamen toch wel met, uh, in mijn ogen, eigenlijk. Met de, de single van het jaar. En die komen uit Groningen. Dus, uh, en ja, daar waren ze nog niet uh, echt helemaal... Uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, doorgebroken? Of wat zeg je? Waren ze toen nog niet helemaal doorgebroken? Nou, niet helemaal nu, nu inmiddels zitten ze wel in een bepaald uh, circuit. Ja. Zullen we het zo zeggen? Ja, zoiets. Ja. Uh, maar dat is even naar jouw uh, roots. Uh, ja. Maar inmiddels uh, gaan we het ook over jou hebben. Want ja, uh, Nederlandstalige muziek. Ja, Nederlandstalig. Waarom Nederlandstalig? Ja... Uh, dat is altijd... Uh, waarom, ik, waarom is dat altijd zo'n lastige vraag? Ja, ja, Waarom is het een vraag? Eigenlijk ja, waarom is logisch. het? Ja, is dat, vind je het fijn om in je moerstaal te zingen? Is dat, ja. Is of, ja, zeker. Uh, of kun je, maar, je, je daardoor ook, uh, veel beter uiten? Is dat het? Engels is ook leuk. Ja? Uh, Doe je dat wel eens? Met, nou, niet, niet echt, wel voor anderen natuurlijk. Ja. Uh, uh, maar, maar niet voor mezelf. Nee. Uh, je schrijft Nederlands omdat je in het Nederlands ook denkt, denk ik. Ja? Dat, dan kun Dat je toch het. beter beslissen of, of dit is wat je bedoelt. Ja, um, ja. Het, is, uh, is de... lekker, ja. het is een lekkere taal. Ja, Haarz aan de Rivier klinkt vrolijk. Dank je. Ja. beetje Zuid-Afrikaanse invloeden. Ja, heb je ook iets met het land? Komt van ver. Uh, nou, ik heb kennissen daar wonen in Kaapstad. En die, uh, die, die wezen mij op, uh, op, op straatartiesten daar. Mm -hmm. En die lieten dit liedje horen. en die... Het ook meteen spelen mm -hmm. had het even mee moeten nemen. Ja, dat maakt niet uit. Ik heb ook een dame die komt uit Namibië uh -oh. en die heeft ook uh, Afrikaanse taal. Dus uh, dat is uh, dat is Afrikaanse ja, taal? Ja, het is Afrikaans. Mooi, ja, dus um, dat soort komt... Nederlands, mm. ja, het is een net... soort Nederlands. Dat, dat, dat sowieso. Maar uh, die, is hier ook, die, is, die is hier ook geweest. Dus, uh, dus ik jas ik, ik oh. er even twee uh, nummers even, uh, tussendoor. Ik ben benieuwd. Maar uh, Zuid-Afrika ben je geweest? Of ben nee, je, nee. Een... het is puur oh, uh, dat, dat dit nummer is ontstaan... ook do mede door invloed van uh, die mensen daar. Mm -hmm. Die vriend die het daar horen... die mensen begonnen dat uh, meteen na te spelen. Daar heeft hij een opname van gemaakt. Mm -hmm. En ik besloot om die invloed ook te gebruiken in het nummer... omdat het er goed bij paste. Ja. Het was eerst een zesachtste nummer. Kun je het mm -hmm. voorstellen? Ja. Want, uh, kleine Café in de Haven viel. Het ja, ja. Is, is volgens mij ooit uh, ge, gemaakt door... Uh, het is van vader Abraham. Jazeker ja, wel. Absoluut. Want Joe jo Dazin heeft het van Pierre Carter. Oh, Mary. Nou, nou, dat weet ik bijna wel zeker. Dat het uh, precies andersom uh, is gegaan. Ja. Die heeft het uh, later uitgebracht. Uh, dus... Uh, maar toen had vader Abraham er al een joekel van een hit mee. Ja, cool. ja, <laughs> ja, misschien wel. Ik denk zo'n grootste ook wel. Dat denk ik ook. staat bij de lied natuurlijk. Ja, de, dan, dat is wel goed. De, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Ja. Uh, Iedereen. Maar ben jij daar ook bijzonder. door, heb jij ook vroeger naar dat soort liedjes geluisterd en denk je nou, daar pik ik wat van mee en verwerk ik in mijn muziek of uh... Nee, maar ik hou wel van nature van zes achternummers. Zes, ik speel uh, oh, okay. dus ran tan dat rippen. Ja. Vindt is dat wel heel lekker. Is dat ja, lekkere? ik weet niet. Dit is mijn stad waar ik straks ga spelen. Dat is ook een 6-8 nummer. Mm? En dat, uh, daar heb ik een zwak voor. Dat mijn stad, dan gaat het over Groningen. En uh, toch niet over Haarlem. Dit is mijn stad. Nee, dit is mijn stad gaat over alle steden. Alle steden? Want dat is de metafoor voor het leven. Aha, dus het stads... Dit is mijn leven, dat, dat is dit het stad. is mijn stad. Het, het, het is het stadse leven wat dan aan uh, iedereen voorbij trekt. Is ja, dat het nee, zo'n beetje? Het, nou, ik luister naar het liedje. Ja, dat ga ik ook zeker doen. Dat is één ding. Dat is je verrassen. Ja, um, Huis aan de Rivier hadden we dus over. Ja. We hebben het over uh, mijn stad. Dan kom ik ook nog even uiteraard op het uh, verhaal van... Ja... Uh, je bent, uh, je zit nu in Haarlem. Ja. Haarlem uh, heeft uh, zichzelf het predicaat uh, gestempeld dat zij Muziek, popstad uh, en ja. muziekstad zijn. Muziek, popstad. Uh, popstad. En terecht hoor, het is wel een broeikas. Het is wel, ze creëren hun eigen broeikas. Mogen we het zo De, zeggen? Ja, daar komt hij ja. weer. Uh, er zijn hier twee bands ooit uh, begonnen. Die zijn nu inmiddels toch wel Richtie. redelijk bekend. Ja. Chef Special en ja. Soedenaar, Die zijn hier ook uh, ooit uh, geweest. Hè. 2009. En, nou, ja, en En terecht. Uh, uh, ze hebben het, ja, ze hebben het ver geschopt. Dus ja. uh, Suus de Grote komt uit de buurt van Haarlem. Uh, ja. En Sheer Special heeft uh, een beetje de geboortegrond uh, in Haarlem. Ja. Dus, en die en speelman uh, en speelman. Dat is meer cabaret. Dat is meer cabaret, maar ja. Maar toch. Ja, oké. Okay. Okay. op een gegeven moment ook bij 3FM. Ja, ja. ja. En er zijn, nou, al zo door. Er zitten, zitten er wel een aantal in. Jorik van Noorden bijvoorbeeld komt ook hier uit de buurt uh, vandaan. Ken ik ook goed. Ja? Ja. Is, uh, is... Ik was een fan van hem... voordat ja. hij zijn eerste liedje uitbracht. Uh, zo. Want hij speelde een keer in een, uh, in een kroegje... in de Tempelierstraat. Mm -hmm. Een cafeetje. En daar, daar zag ik hem spelen met zijn band. Dat vond het meteen goed. En uh, dat heb ik gewoon nog getipt aan iemand. En die iemand... Heeft een contract aangeboden toen. Dat, zo is het gegaan. Ja, oké. Okay. Ik, weet, ik weet dat hij... Die... Nou ja, ik weet dat, uh, dat er een ANR-manager... die ik zelf ook uh, vrij redelijk ken... Uh, er ook mee uh, bemoeienis mee heeft. Dus... Uh... En die woont in zo'n poort. Dan uh, weet jij denk ik wel wie ik bedoel. Dus ja. uh, dan hoef ik de naam uh, Menno Timmerman nee. niet te noemen. Nee. <laughs> ik heb hem genoemd. Fan <laughs> dus, hoor. Fan van Menno. Ja. Menno ken ik ook heel goed. Ja, nee, hij... Uh, <laughs> ja, Menno heeft uh, ook een neus uh, ervoor. Moet ik het zeggen. Want uh, hij heeft... Uh, en Jorik nou, is een groot talent. Hij is ook een heel groot talent. Groot talent. talent. Ja. Amerika geweest. Niet zo lang geleden. Uh, is een huiskamerconcert. Uh, heeft hij uh, gedaan voor iemand die hem daar... Gevraagd heeft. Living Room Concert, Ik ja, het daar? Ja? Ja, ja, dat was een Living Room Concert. <laughs> maar goed, dat is uh, Jurik van Noorden. Dan uh, even naar jou. Als je uh, een keuze zou moeten maken, Haarlem of Groningen, wat uh, wordt het dan? Haarlem. Toch wel? Absoluut. Net huisje gekocht. Grote markt. niet meer weg. Grote markt. Heerlijk. Ja. Ja, ja, uh, hebben ze ook een uh, leuke uh, cultuur als het gaat om beentjes kijken? Haarlem of Groningen? Ja, nee, Haarlem. Ja, ja. daar hebben we het even over ik, nu. Ja, absoluut. Ja. Ja, het, is, het is onze achtertuin, dus... Uh, ja. Nee, ik, uh... Leuke popzalen. Gaan we graag naar het strand? Daar niet van. Ja, Om de fiets is het 20 minuten rijden, dus uh, je bent er zo. Ja, met Goed, de auto is het um, ook 20 over, dus. over Groningen <laughs> gesproken. Ik, ik, ik, ik zeg... Uh, als, uh, ja, dan kom ik uit op de, de stad waar jij vandaan komt. Maar dit is, ja, vind ik... de single van het jaar. En dat is Meadowlake met Dead Man on the Pearl. nu veel van niks, en ek schrijf aan Wimdenbelt, en ek krijg uit sy zwaarheid gids. Ek niet veel van politiek, en ek weer nu veel van niks, en ek van. on Earth. Nou, je hoort hem al op de achtergrond al uh, inzingen, Chris Hof. Ja, het uh, moment is daar, dus we gaan uh, zo dadelijk uh, naar hem luisteren. Maar uh, Chris vertelde net uh, dat er dus een beetje ook een uh, wat Zuid-Afrikaans uh, randje is uh, meegenomen in uh, Huis aan de Rivier... En dus dacht ik, weet je wat, uh, we hebben niet helemaal Zuid-Afrikaans... want uh, Danella Smit komt uit Namibië, maar goed, uh, ze spreekt uh, het uh, Afrikaans wel. En uh, je had het uh, net, Chris, uh, toch over de 6-8-maat, hè? Ja, 6-8. Ja. Ja, nou, uh, volgens mij zat dat uh, wel heel duidelijk uh, in uh, dit nummer een beetje verwerkt. Uh, uh. Heel ritmisch vooral, ja. ja. Lekker hoor. Ja. En daarvoor uh, muziek uit uh, jouw oorspronkelijke stad... Uh, Groningen, ja. Lake. Je hebt het even tot je het even totje genomen. Indrukwekkend. Ja, het, ja. Uh, je, ik zou mijn jaren... eerste reactie was dat het uit Nederland komt. Ja, Top. het is haast on-Nederlands, zeg ik ja. ook. Maar goed, uh, ja. ze komen er wel vandaan en ze zijn al gespot volgens mij door uh, Eurosonic Noorderslag. Noordenslag. Dus ik denk dat het, uh, dat het wel redelijk uh, goed gaat komen de komende tijd. met uh, duidelijke baslijnen ook. Ja. Viel mij op. Maar uh, ga dat is. niet in Zandvoort uitproberen. Want uh, dan, uh, nou, dan moeten we... de basstonen in en het ben... centrum worden teruggeschroefd. Huh? Oh, worden die worden? Ja, dat is... Ja, ja, ja. De bedrijfsleider van de plaatselijke discotheek... die uh, heeft even de, de basstonen ergens uh, tijdens een festival uh, terug moeten schroeven. Omdat er op een gegeven moment bewoners waren... Hé, hey, kan niet. En toen... Maar het positieve was... ze kregen er wel een taart voor van de gemeente. Dus... Uh, oh. Het kan dus wel. Goed. Oh, een terugschroeven van een baslijn. Ja, een terugschroeven van een baslijn. Kijk, dus, wat er uh, had moeten gebeuren... is dat de eigenaar die bewoners een taart gaf. Kijk, dat, dat zou natuurlijk nog iets beter zijn geweest. Een gratis kaartje voor het <laughs> volgende feest. Goed, ik zou zeggen... Ik ga plaatsnemen ja, ik op de kruk. Um, want uh, het uh, moment is daar. Uh, twee nummers uh, zal uh, Chris uh, nu even laten horen. Dus uh, ik uh, zou zeggen... Ho, ho, ho, ho. Ik zal die wel even openzetten? Ja, Chris, zeg, zeg maar het eens. Eerst is. de eerste en daarna dan later op nog één? Ja, nee, we doen het door... even in een blokje van twee. Dus uh, vind je het goed? Achter elkaar spelen? Ja, ja. Oh, okay. dat, is, uh, dat is een beetje, beetje het, het, het, het, het uitgangspunt. Maar goed, uh, okay, ja, dan welke, welke dan twee dan nummers dan... ga je uh, laten horen? Uh, dit is Nederland... Dat ja? is de eerste. Ja. Die doe ik in een soort uitgekleide ja, akoestische versie. Want om hier nou, ik heb geen uh, ritmeboxen bij me. Ja. En uh, daarna spreek ik: Dit is mijn stad. Dat is een 6-8. Juist. Daar, daar, daar, daar, daar, daar zat ik op te wachten. Goed, uh, Chris Hof, dames en heren. Al gezien van evenaar tot bij de polen. En Amsterdam. En Amsterdam. Zeven wereldwonderen misschien maar niets kan tippen aan de polen. En Amsterdam. Yeah. Waar Europa de zee ontmoet, waar mijn oma is opgegroeid. Waar je alles en alles en alles kunt doen wat je doet. Van de Den Haag, in Middelburg, via Den Bosch, door naar Maastricht. En Amsterdam. En Amsterdam. Yeah. Bij Arnhem in een rechte lijn naar Zwolle, Assen, Groningen en linksaf waar Leeuwarden ligt. Land uit water, Lelystad, staat, in midden Utrecht pad. Dit is nederland, dit is nederland, dit is nederland ik moet erbij zeggen, Chris, als, uh, als ik dit liedje hoor... Mm. dan waar ik mezelf nog even in een trein. En dan zie ik het landschap inderdaad uh, zoals jij... het beschrijft in het liedje wel aan mij voorbij trekken. Want uh, dat moet het beeld wel een beetje oproepen, denk ik. Wat je ook door het, het rippen misschien... Ja, ik zou bijna zeggen... Guus denken kedenkedenk en, uh, en uh, het spoor trekt onder mij door, ja. zoiets. Maar uh, dan vind ik het een beetje een te grote vergelijking uh, met uh, Guus Meuwens. nee. Uh, oh, overigens, het, um, het, het nee. doet me zo bekend denken... dat het uh, bijna zelfs in een een of ander spotje is gebruikt... bij commerciële omroepen van... hé, hey, uh, ja. dit is ons land, lijkt het wel, weet je? Ik, dat... Het is meerdere keren gebruikt. Zie je, dat dacht ja. ik al. Dus, uh, dus... Ja. Ja. Goed. Um, dat... Een smaak? Ja, nee, dat geloof <laughs> ik graag. Uh, nu, mijn stad, hè dan? Ja, dit is mijn stad. Ja. En dan is de stad dus de metafoor voor het leven. Juist. Ja, okay. En dan de zes achtste. De stad is van steen, maar gebouwd met de liefde van het land eromheen. Ze weerspiegelt gevoel en ze kleurt je gedachten, geeft woorden een reden, en daden. Dit is mijn leven, dit is mijn stad Hier voel ik me weinig, hier ligt mijn hart De straten en de pleinen, ik ken ze allemaal Dit is mijn verhaal Laat mij mijn gang maar gaan Kijk over grenzen die al lang niet meer bestaan. Mm. Ik voel me hier thuis, want je proeft hier de vrijheid. Ik ben een man van de wereld, maar hier staat mijn huis. Oh, dit is mijn leven.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 De straten en de pleinen, ik ken ze allemaal Dit is mijn verhaal oh, oh, Ik wil nooit meer iets anders Mijn hart ligt hier verankerd Ze begrijpt me als ik het haar zeg Het is de plek waar ik van droom Waar ik wit en werk en woon En ik wil hier gewoon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 Hier ligt mijn verleden, waar ik ooit begon. Oh, je kunt hier oud en jong zijn. Ze spreekt dezelfde taal. Dit is mijn verhaal. Oh, dit is mijn verhaal. Oh, dit is mijn verhaal. Dit is mijn verhaal. Dit is mijn verhaal. Dit is mijn verhaal. Dankjewel. Ja, het is een, een stuk uh, vrolijker en positiever... Ja. dan uh, Ene Huub van de Lubber die uh, dat ooit... Uh, uh, was... ja. Dat outrootje ja, heb ik de plekken verzonnen. Ja, dus, oké, okay, dat mag niet ja. uit. Ik denk, ik speel er even door. <lacht> <lacht> dat toch gewoon leuk. Ja, dat, is ook, dat, is ook, dat vind ik juist het leuke aan een, ja, een muziekant. Vrijheid. Een vrijheid ja, is uh, het is, het is een, een beetje ook de herinnering die mensen kunnen hebben... naar... Waar ze vandaan komen uit een stad, dat ze over een plein hebben gelopen. Weet je ja, wel, ja, ja. Is dat is een Dat ja? idee. De beelden, het roept mij ook zeker beeld op. Als je ja? dat aan me vraagt, ja. absoluut. Ik zie ja. echt wel stukjes Haarlem. Uh, heb je dan, uh, schrijf, oh, ja, dat kom ik, dan kom ik eigenlijk zo wel even op met, uh, met, uh, met het vragen van hoe je dat uh, liedje dan geschreven hebt. Maar dat doen zo. Kom ik, ik lekker uh, bij zitten. Ja, ja, ja, precies. Top. Dat doen we zo. Dus, het spelen zit erop. de spelen zit er heel even op, want uh, we gaan zo direct uh, natuurlijk nog uh, verder. Maar, ik uh, verklapte hem al. Huub van der Lubbe heeft ooit uh, met De Dijk ook nog iets uh, geschreven. En daar moest ik een beetje aan denken. Maar het is toch wel het ene uiterste in het andere uiterste. Want het gaat er eigenlijk meer over van... Er is niemand in de stad. Ik uh, ga een kroeg binnen. En uh, nou ja, uh, luister zelf maar. Hij heeft het ongeveer uh, zo uh, geschreven.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 naar me mee Er is niemand in de stem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 in uit Schiedam, en um, er komt uh, nieuw materiaal uh, aan, want ze gaan dat uh, presenteren in Podium Grounds. Ik geloof dat dat tussen nu en een week uh, zal uh, zijn beslag gaan krijgen. En dan trekt uh, deze jongen ook nog even die pet van uh, pop unie uh, op zijn hoofd. Ik kreeg uh, van de week berichten van uh, de pop-unie. Zou jij dit willen doen? Recenseren. Nou, dat uh, wil ik graag doen. En ik heb ze al uh, op de korrel, want ik heb uh, The One ook al een aantal weken geleden gedraaid. Dit is een, uh, een nieuwe single van ze, tenminste. Ook een die ze vooruit hebben geschoven van het album wat binnenkort dus gepresenteerd wordt in Grounds. Uh, gaat goed met die, uh, met die band. Um, ook een tip geweest van de eindredacteur van 3 voor 12 Rotterdam, Thomas Hartveld. Die zelf, net als ik, ook een radioprogramma doet. Nou ja, hij doet dat uh, in... Uh, Zuidplas, Omroep Zuidplas. Bang Your Radio heet hij. En geloof het of niet. Maar hij heeft Certain Animals. Dat waren de gasten die ik vorige week hier in de studio heb. Um, goed. Um, ook nog in de studio Chris Hof. Ik had was in de veronderstelling. Hij gaat zes nummers spelen. Maar Chris. Toen kwam er dus de maar. Want uh, het, is, het, is, het zit iets anders in elkaar dan... Ja, ik... Dan, met dan, ja dat met, heeft te maken met voorbereiding. Met voorbereiding. Ik te twee maken. voorbereid. Ja, nee, ik schud dat... ze niet uit mijn mouw. Jij niet? Nee, dat, dat, dat, uh, dat geeft niet. Echt goed voorbereiden. Anders ja. durf ik ben je daarin dan precies als het ja. gaat om uh, dat soort ja, dingen? Nou, ja, ik moet gewoon echt oefenen. Ja? Uh, ik speel ze niet wekelijks. Ik weet niet zoveel op. Ook niet. Ik ben niet. echt, echt uh -huh. meer achter de schermen bezig. Ja. Dus als ik wat live doe, dan wil ik dat echt goed voelen Goed, maar dan uh, kom ik nu weer uit bij jou als muzikant. Uh, is dat, uh, is dat, ja, doe je dat zelf minder? Uh, muzikant, dus live spelen, uh, opnamen ja, en dat soort nou, dingen? Dat is puur ook time management. Ja? Omdat dat uh, schrijven anders in het gedrang komt... Ja. Dat is wel iets wat ik uh, ontzettend belangrijk en leuk vind. Want ik word getriggerd door dat verhaal van dit is Nederland. Hè? Dat, daar word ik uh, ja. in getriggerd. Ja. Dat is ergens bij mij ergens voorbij gekomen in een spot. Ja, verschillende spots. Dat is, geloof is, ik ook wel, ja. Het is, uh, in een, in Want waar een, is het gebruikt eigenlijk? Nou, het is in een aangepaste vorm... twee jaar lang uh, de lead tune geweest van Muziekfeest op het plein. Zie je? Daar heb ik ook gestaan. Ja. Uh, in die seizoenen. En uh, dat was echt superleuk... Jan Smit belde mij zelf op. Met de vraag of ik het liedje mocht gebruiken. Mm -hmm. Hij had een paar zinnetjes aangepast. Muziek in Nederland. Muziek in Nederland. Ja. Superleuk. En ook het uh, poppetje wat ik in mijn clipje gebruik. Mm -hmm. uh, bij Dit is Nederland. Dat clipje, er zit een poppetje in. Dat ben ik in het klein. Ja. Ik twee jaar lang gebruikt als poppetje voor. De muziek was heel klein. Heel trots. Hele leuke samenwerking. En het is nog, het is nog als, als fragmenten gebruikt op een RTL-5-programma. NPO heeft er nog een, een, een seizoen lang een vakantietune. Of dit, dit is NPO 3. Ja. ook gebruikt. Iedereen pikte hem op. <grijg> iedereen, van, ja. Dus er waren, er waren, iedereen, nou ja, er waren genoeg mensen die, die het nummer al uh, ja. hebben, hebben gezien... en gespotten eigenlijk, ja. als het ware. Ja. Dat, dat, is, dat is één kant van het verhaal. Het schrijven, daar kom ik zo op. Want um, nou, je, eigenlijk zat er al iets in. Want je uh, verraadde Jan Smit... Die komt uit Volendam. Nou weet iedereen uh, dat... Ja, Volendam. 3 es Jan <laughs> Smit, Nick en Simon. Maar er komt nog veel meer uit <laughs> Volendam. En ik uh, zal je zeggen... Kijk, uh, die jongens die, uh, die hebben in 2010... Uh, in de grote prijs van uh, in Nederland in de finale gestaan... komen ook uit Volendam. is dus het andere Volendam. Als ik de namen Frank Bond, Ferdinand Jonk noem... dan zal ja? er nog niet 1, 2, 3 wat... Nou, uh, Leo Blokhuis heeft er ooit uh, samen met Jan Akkerman... een uh, recensie over geschreven. Ze zijn bij Leo Blokhuis uh, geweest. Die noemden ze altijd uh, gewoon magisch en weet ik allemaal wat... Alaska. Wel eens wel? Nou, Alaska zeker. Ja. Ja. Nou, uh, Frank uh, komt 18 oktober hier. Heel. Dus uh, dat, dat heeft uh, daarmee te maken. En dit, uh, deze uh, single, ware vriend is niet des Alaska's, maar uh, het is er wel eentje die, uh, die uh, zo is. Komt dus ook uit Volendam. Boy and Girl. so strange loving the stress in my veins like luscious poison i need to shake him off i need to keep my blood clean nothing is ever in van dit nummer, Laxmi. Haar uh, laatste single heette When No One Sees Me. Ja, het is uh, toch, als je goed naar de tekst luistert... Uh, dat je soms ook een beetje eigenlijk... onder een steen wil kruipen... en uh, waar niemand je dan ook even uh, wil zien. Uh, dat is een beetje de gedachte achter dit uh, nummer. Uh, is dat ook het leuke van schrijven, Chris? Dat je ook uh, een liedje ziet ontstaan? Absoluut, ja. Nee, dat is waar de magie ook zit. Hè. Kijk, mm -hmm. ik, uh, als ik schrijf, dan is het een kwestie van... Uh... Of we schrijven door totdat er eh, kippenvel is. Hmm. Of tranen. Ja. En als dat er is, dan ben je op de goede weg. Goed. Ja. Ja. Meer goed. over het schrijven gaan we, net, <laughs> gaan we het straks in twee uur hebben. Want, ja. uh, want dit was al even de aankeiler uh, erop. Uh, ja. Ja, ik moet uh, even goed uh, naar mijn tijd uh, kijken. Want ik heb nog iets uh, klaarstaan. Uh, deze man is, uh, ja, als je een indie... Uh, muzikant bent, dan heb je heel veel dingen zelf ook te regelen. Maar hij heeft uh, ook een beetje de steun van Bart Janssen. Dat is een redelijk bekende muzikant in, uh, in dit uh, land. Daar werkt hij heel veel mee samen. En het is, uh, ja, eigenlijk is dat zijn tweede leven. States Republic, Rise and Fall. Ik heb hem al eens eerder gedraaid. maar En nu komt hij, uh, is er toch ook een uh, remix. En die ga je horen tot aan het nieuws van 9 uur. En dat is de Light remix. Een nieuwe versie dus van Rise and Fall. Baby, we rise and fall, nothing's impossible Every time we take turns, we live, we learn As long as we try to talk, we can always make it up Even when we start to slide, we fall